5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Grote zorgen over financiële situatie Italië. Syrische regeringsaanhangers vallen ambassades binnen van VS en Frankrijk. En 200 kilo kook aangetroffen in vis in Volendam. In Brussel zijn de 17 ministers van Financiën van de Euro-landen bijeen... voor overleg over de schuldencrisis. Op de agenda staat niet alleen de tweede miljardenlening aan Griekenland... maar volgens de ingewijden wordt er ook gesproken over de zorgelijke situatie in Italië. Minister De Jager wilde dat bij aankomst in Brussel niet bevestigen. Hij verwees naar de Duitse bondskanselier Merkel... die vandaag zei dat ze er alle vertrouwen in heeft... dat Italië zijn begrotingstekort zal weten te verminderen. Volgens De Jager zal het nog wel tot september duren... voordat er een akkoord is over een nieuw steunplan voor Griekenland.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 Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten zei hoofdofficier van Justitie nooit dat diverse instanties wisten dat Van der Vlis psychische problemen had... en dat hij in het bezit was van wapenvergunningen. Maar niemand heeft vervolgens actie ondernomen. De politie concludeert uit het eigen onderzoek dat Van der Vlis schizofreen was... en een enorme haat had tegen God. Naar zijn eigen idee strafte hij God door zes mensen dood te schieten. Hij zag daarna geen andere uitweg dan zelfmoord te plegen. Vanwege zijn psychische problemen had Van der Vlies in 2008 geen wapenvergunning mogen krijgen. De politiekorps in het hele land gaan nu alle verleende vergunningen opnieuw bekijken. Het Utrechtse PvdA-raadslid Ghadiza Boazani is opgepakt in Israël... omdat ze werd aangezien voor een van de activisten van de Gaza-vloot. Ze zat in een vliegtuig naar Tel Aviv... waar toevallig ook een aantal activisten in meevloog. Door haar Arabische achternaam, Boazani... werd het raadslid als een van hen beschouwd. Ze werd op het vliegveld direct aangehouden. Samen met 22 andere vrouwen moest ze de nacht doorbrengen in de cel. De volgende dag werd ze vrijgelaten. Het Utrechtse raadslid vloog naar Israël voor vakantie.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 Bij het Hilton Hotel in Amsterdam hebben ruim 150 mensen de dood van Herman Brood herdacht. De rocker en kunstschilder pleegde tien jaar geleden zelfmoord door van het dak van het hotel te springen. Familieleden, vrienden en fans verzamelden zich om half twee, het tijdstip dat Brood overleed. Bij een grote poster van Herman Brood werden bloemen gelegd. Verder sprak Xandra Brood over Herman en speelde oudleden van zijn band The Wild Romans enkele nummers. We genieten van zijn kunst, zijn muziek, zijn uitspraken, zijn levenslust, zijn charisma. Zo iemand kom je maar één keer in je leven tegen als je veel geluk hebt. Lieve Herman, respect. De Franse Justitie is een vooronderzoek begonnen naar de aanrijding in de Tour de France... waarbij Johnny Hogerland en Juan Antonio Fletcher gewond raakten.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 Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht kan er mist ontstaan met minima tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst zon, middags is het bewolkt. Het wordt 22 graden aan de kust op plaatselijk 27 in Limburg. Woensdag bewolkt met af en toe een bui en maxima tussen 18 en 22 graden. De dagen daarna wisselvallig met elke dag kans op een bui. En dit is de ANBB Verkeersinformatie. Ondanks de vakanties in de regio's Midden- en Zuid-Nederland... toch nog 10 files, goed voor 36 kilometer. Vallen de files onder meer op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Oud-Zuid en Kloopend Watergasmeer 5 kilometer na een ongeluk. Bij Kloopend Watergasmeer is de linker ook afgesloten. Het is opmerkelijk druk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar staat tussen Kropeld Grijshoort en Arnhem-Noord 7 kilometer.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 Ja, goedemiddag. Het is uh, iets over vijf en we zitten nog steeds onder de dom in Utrecht. We gaan straks praten op de rustdag van de tour, de eerste rustdag 11 juli. We gaan straks praten met onder andere Aard Vierhouten over die tour. En natuurlijk komt dan ook nog Johnny Hogeland ter sprake. Het ongeval van Juan Antonio Fletcher, laten we die niet vergeten. En Johnny Hogeland is vandaag ook het gesprek van de dag. Steven Dalebout sprak de manager van Vacan Soleil, Daan Luiks. Hoe zijn jullie gisteravond de avond doorgekomen? Nou, we hebben gisteren meteen laten weten dat wij vandaag een gesprek zouden willen met de ASO en met Franse televisie. Uh, maar we werden eigenlijk ingehaald door onze eigen voornemens. Uh, doordat we toen op weg waren van, uh, tenminste toen Hilaire en uh, Jean-Paul van Poppel op weg waren van de Finis naar het hotel, werden ze al gebeld, de ASO. Uh, dat zal onderweg waren om een gesprek met ons uh, te hebben. Uh, en uh, een kwart over negen uh, was uh, meneer Pecheu. Uh, en twee directeuren van de Franse TV waren bij ons in de bus. Pecheu is de koersdirecteur? Van ASO, ja. Hebben, en ook een jurylid van de UCI trouwens. Uh, die was erbij. Uh, en hebben we eigenlijk alles uh, besproken wat gisteren gebeurd is. Maar wat hebben zij gezegd? Hebben zij bijvoorbeeld ook gezegd dat jullie in eerste instantie... rustig moesten houden qua reacties in de media? Nee, ab absoluut niet. Uh, ze hebben uh, welgemene excuses aangeboden... Ze hadden het er bijzonder, bijzonder moeilijk mee. Ze, ze zitten ontzettend uh, omverlegen wat er gebeurd is. Uh, want dit mag gewoon niet gebeuren in, in, in een peloton. In het grootste evenement op fietsgebied van de wereld mag dit gewoon niet gebeuren. En het gebeurt twee keer in een week tijd. Nu hebben jullie al gezegd, uh, zo, zo, zojuist zei je dat in de persconferentie in de toekomst mag dit niet meer gebeuren. Eigenlijk moet dit een soort breekpunt zijn in uh, hoe het gaat in koers als dit. Ja, ik heb gisteravond en deze morgen met een aantal managers gesproken van First Division teams. En we hebben afgesproken dat wij dat, uh, uh, dit punt gaan inbrengen bij, uh, bij de AGCP. AGCP is een overkoepelend orgaan van alle plofploegen. Uh, en dat we met een, uh, een formeel verzoek gaan komen om uh, het aantal motoren, gastenauto's of auto's die betrokken zijn bij de organisatie van een koers. om die echt substantieel te verminderen. Want uh, het, is, het is onze mooie geliefde sport. Uh, die kun je fantastisch in beeld brengen. Wij beseffen ons ter degen dat wij niet zonder de pers kunnen. En we kunnen niet zonder die aandacht. Alleen je komt elkaar ergens tegen. Er is ergens een raakvlak waar sportiviteit uh, de pers raakt, de aandacht raakt. En ik denk gisteren de, de, de streep, uh, de lijn is door de pers overschreden. En toen is dit gebeurd. Dan Johnny Hogeland zelf. Uh, we hebben hem zojuist kunnen horen. Ook in Radio Tour de France is hij aan het woord geweest. Hij klinkt aardig monter alweer. Ja, echt verbazingwekkend. Hij kwam gisteren uit het ziekenhuis. Uh, ik heb meteen met de dokter overleg gehad. Uh, die heeft mij de foto's getoond van het hechten. Uh, dat ziet er echt verschrikkelijk uit. Hij heeft 33 hechtingen boven zijn bil uh, in zijn kuit. Elf, of 11 hechtingen boven zijn bil, 11 hechtingen in zijn kuit. Uh, en aan de andere zijde ook nog eens een keer 11. Uh, hij is gisteren meteen aan de koelmachine gegaan... omdat dat voor de pijn heel fijn uh, schijnt te zijn, zei hij. Leg eens uit dat dat een soort koeling op de wonden is. Ja, we hebben speciale wraps, dus je pakt hem helemaal in met, met, met speciale ja, stof. En die stof die wordt heel koud eh, tussen de 0 en 5 graden. Eh, en dat, daar, daar kunnen we mee behandelen. Het is ook om te herstellen. Dus we gebruiken dat eigenlijk elke dag in de bus bij een aantal renners om ze te laten herstellen. En nu was dit ook speciaal voor de blessures. En hij, hij, hij heeft gewoon meegegeten s'avonds. En hij was eigenlijk ja, best goed, goed geslapen. En vanmorgen weer meteen aan, aan de Game Ready, zo heet dat apparaat. En vanmorgen weer... En daarna is hij gaan trainen. En hij zei gewoon van, nou ja, het, het, het gaat wel. Het doet pijn, maar het gaat wel. Nou, dan wil ik niet de, de positieve stemming bederven. Maar ik zie hem hier toch wel aardig met zijn been door het hotel slepen. Dat beseffen wij ook. En wij gaan ervan uit als hij morgen zegt, ja, het kan niet. Nou, dan zijn wij de eerste die zeggen, nou, Johnny, hier houdt het op. Uh, stap maar af van je bolletrij. En volgend jaar misschien nieuwe kansen. Uh, maar hij zal dit moeten bepalen. De artsen zien op dit moment nog geen reden om hem eruit te halen. Hij kan fietsen. Uh, maar... Uh, ja, morgen zal blijken of het echt zo kan. dat was uh, Daan Luijks in gesprek met Steven Dalebout. Dan gaan we naar live muziek. Tom van het Hek is uh, naar het podium gegaan. Die heeft deze keer de eer. Leuk daar, het podium Tom. En uh, we gaan straks luisteren naar Roel van Velsen. Voordat wij gaan luisteren, dan gaan we heel evenement met praten. Bijvoorbeeld als je bent hier met de gast van radio opnieuw, het een uur voor Het is overigens niet de eerste keer dat je bij radio gasten, bent, denk je dat toch? Uh, ja. dus, maar... Nee, dit is nou jammer. Tom die, die gaat door, Tom praat door, zie ik, van, uh, van een afstandje. Maar uh, u hoort dat thuis niet en dat is toch zonde, want Tom is net met Roel van Velzen aan het bespreken dat hij al eerder een keer te gast was in Radio Tour. En ik begrijp dat u Tom en Roel van Velzen nog steeds niet hoort. Uh, sorry jongens op het podium, de ver, de ver... Ja, zo horen we het wel, maar ik denk dat de mensen thuis dat, daar toch heel veel moeite mee hebben. Dus uh, het spijt mij, Roel, ik denk wel dat ze uh, je muziek kunnen verstaan. Alhoewel, dit klinkt ook niet best, maar zullen we het toch gaan proberen? Ja, we gaan het proberen. We gaan het proberen. We gaan we spelen. Ja. ja. We we taal spelen. We we Roel gaat spelen. We Hier is die. <laughs> Hier hey, is die, Roel is van Belze. One, two, one, two, three, go. <tied> Black river You head in the same way. En we hoorden hem net even niet praten, maar gelukkig wel zingen. Dat is nog veel mooier met zijn doorbraakhit uit 2006: Baby Get Higher. Ja Tom, je kan het horen. En Dionne? Ja, ik ben weer bovenbeland, boven de Domtoren. Voor de derde keer de beklimming alweer vandaag. Dus de spieren, uh, die hebben hun portie al gehad vandaag. Ja, je hebt de punten voor het moment weer binnen. Nou, die bolletjes trui is in de pocket. is voor jou. <laughs> ja, precies. Beierdier, Arie Abbenes is aan het spelen. Wat is dit voor een melodie? Sous le de Paris. Ah, in Parijse sferen dus. Dat klinkt goed. Meneer Abbenes. De klokken worden geluid inderdaad. Dat is uh, ja, wat u al die jaren heeft gedaan. En uh, ja, dat is eigenlijk waar u afscheid van gaat nemen, hè? want uw pensioen zit eraan te komen. In september, dan is het gedaan, ja. Dan is het gedaan en dan heeft u dat heel veel, heel veel jaren gedaan. Wat is het? Waarom is dit zo'n mooi vak? Uh, nou ja, kijk maar om je heen. Hè. Uh, je hebt hier een prachtig uitzicht over de hele stad. Uh, je bent betrokken bij alle evenementen in de stad. En bovendien speel je nog op een schitterend instrument uit 1664, wat zijn weergaan niet kent. Een lastig instru instrument lijkt mij zo. Uh, ach, uh, het is net als met wielrennen. Hè? Als je niet traint, dan gebeurt er niks. <lacht> ja. U bent bij alle evenementen betrokken en dus ook de wielergerelateerde evenementen. Uh, Utrecht had het plan om de Tour de France naar Utrecht te halen. De organisatie van de Tour kwam hierheen en u mocht spelen. Uh, ja, we hebben kennelijk niet, uh, niet goed genoeg gespeeld, want het is niet doorgegaan. <lacht> En toen kwam de Giro d'Italia daadwerkelijk in Utrecht... dan mocht u weer spelen? Ja, ja, ja. En daar is de bijhaard uh, heftig ingezet. Hè? Bij het overschrijden van de gemeentegrens... werden meteen uh, een uur lang Italiaanse melodieën gespeeld hier. Kijk, dus die renners die kwamen op de muziek van de dom af. Ja, zeker. Dus de volgende keer gaat dat ook gebeuren. Hè? <laughs> ja. Nou had ik u een, een kleine opdracht op, uh, of meegegeven. Um, en dat is het uh, spelen van de finishtoon. Even voor de luisteraars. U weet wel, hè? dat is deze. Ja, meneer Abonnes, hoe maak je daar nou een, een mooi klokkenspel van? Nou ja, ik uh, heb het geprobeerd. Ja. <laughs> ja, want kan je echt van iedere muziek een compositie maken voor op de klokken? Als het uh, enigszins melodisch is, dan lukt dat best. En melodisch, dat is het wel, hè? Uh, jawel, zeker. Zeker, ja, daar zit melodie genoeg in, ja. Ja, we gaan er naar luisteren. Ik uh, ga even de trap af, want ik heb me ook laten vertellen... je moet hier op de goede, ple op de goede plek staan in uh, de dom om uh, inderdaad de klokken uh, goed tot hun recht te laten komen. Dus ik moet de trap af van uh, waar meneer Abbenes zijn uh, muziek maakt tot aan uh, een etage lager... waar ik dan tegen een muur moet gaan staan en dan komen alle klokken die komen op me af. Terwijl uh, ik wat storing hoor op de zender, maar hopelijk is dat zo dadelijk weg... zodat we het goed kunnen horen. Nou, ik ga tegen de muur aanstaan, dan gaan we het allemaal uh, aanschouwen en dan... Zeg ik tegen meneer Abbenes, kom maar hoor! <tiedat> Ja, pik je hem eruit? Uh, onze... ja, ja, ja, ja, we hebben hem hoor ja. hier. Da -da -da -da -da. Ja, dat is hem hoor. Het is mooi. Heel Utrecht is wakker. Dat wakker. is duidelijk. Ja. Wij gaan de afdaling zo beginnen. Succes. <laughs> Kalm aan, hè. <laughs> Aardvierhouten. Uh, goed dat je ook hier bent aangeschoven. We mogen even uit het hok in Hilversum, om het even oneerbiedig te zeggen. We gaan het met jou natuurlijk toch ook weer even hebben over uh, Johnny Hogeland. Hij verdient al die aandacht toch ook eigenlijk wel. Um, mag ik. Um, Oeps. Ja, nee, het gaat ja. niet goed hier met de techniek. We worden hier ook al aangereden. Het wordt steeds gevaarlijker. Mensen <laughs> komen hier ook al langs rijden. Maar het is goed gegaan. Nog. we zitten allemaal op onze post. Ik moest uh, gisteravond. Ik moest uh, eigenlijk lachen en huilen tegelijk. Toen, uh, toen Johnny zo heel koeltjes zei. Uh, ja, ja, niemand doet dat expres, hij. Um, terwijl je zou ook je kunnen voorstellen dat je woedend bent. Ken jij hem ook zo? Zo heel ja, nou ja, onderkoeld bijna? Ja, normaal gesproken trek je iemand kop eraf, om het in termen te zeggen. En uh, ik denk ook dat dat in eerste instantie zijn reactie is geweest. En hij is er, denk ik, van het moment van de val en het moment van de nieuwe broek aantrekken... en het moment weer terug op de fiets richting finish te rijden... Is het bij hem een soort van film geweest die hij zelf niet helemaal meegemaakt en meer heeft. In een bepaald soort shop terechtgekomen. En ik denk dat we het allemaal hebben kunnen zien hoe hij op podium stond. En hoe hij uiteindelijk uh, terug uh, in de auto naar het ziekenhuis gegaan is. En dan komt het besef, dan zit je daar. En dan word je geholpen. En dan word je wonders gewoon gemaakt. En dan worden de hechtingen gezet. En ik had hem zelfs aan de telefoon op het moment dat hij de verdoving uh, kreeg toegediend. Wat eigenlijk door Merg en Been ging uh, van het geluid wat hij daarbij uh, maakte om alleen maar aan te geven van toen kwam pas de werkelijkheid. Van hé, hey, wat is hier eigenlijk gebeurd? Ja, en misschien ook wel, het had punt 1 veel erger kunnen aflopen. En punt 2 zie je dan ineens voor je dat zo'n Tour wel eens afgelopen kan zijn. Ja, en zelfs dat is natuurlijk veel dichterbij dan het feit dat hij verder kan. Buiten ja. alles om. Uh, hij kan uh, de wil hebben. En dat hebben de meeste wielrenners. 99,9 uh, procent van... Het op de fiets springen, je zag het aan Jurgen van den Broek gisteren... die zat eigenlijk alweer klaar op zijn ja, reservefiets om te ideeën. vertrekken. Ja. En toen kwam hij er eigenlijk wel achter dat het helemaal niet ging. Dus de eerste intentie, de eerste reactie is doorgaan, verder gaan... en dan zien we hem alweer. Totdat je op de conclusie komt dat het echt niet gaat. En, en daar zit John op dit moment ook in. Hij heeft vanochtend eventjes gefietst, hij heeft eventjes het gevoel gehad. Het ging wel aardig... Maar hij zit ook onder de pijnstillers. Hij zit ook in, in, in nu nog in de versheid van alles. Maar op het moment dat de wonden genezen en de hechtingen genezen... dan begint alles iets meer te trekken. En als je dan uh, de calabier moet, dan is dat een heel ander verhaal. Ja, hij loopt moeilijker, zeggen ze daar, dan die fiets. Dat is op zich een goed teken, lijkt mij. Maar... Ja, de fiets is een, is een andere beweging dan het lopen, het steunen, het staan. En de fietsbeweging is een, ook een beweging die hij gewend is te maken... en die de soepelheid aangeeft van zijn spieren. Maar ik denk uh, dat we met z'n allen moeten duimen om te kijken van waar we terechtkomen. En, en hij heeft die trui, hij wilde wat mee. Hij zal er ook wel mee, wat mee moeten doen in de toekomst. Maar we weten nu niet hoe ver het gaat komen. En, uh, het is alleen al goed dat hij de, de, de, de gedachte die we bij uh, Robert Gezink eigenlijk zagen en hoorden, die totaal ontbrak. van Wat moet ik nu verder doen? Die is bij John heel erg aanwezig van die, die, die vechtersmentaliteit... van ik ga verder, hoe dan ook, punt. Toch even naar al die vallen van de week. Uh, die van Hoogland was natuurlijk een hele bizarre door de aanleiding. Er zijn een heleboel mensen gevallen. En niet-wielrenners kijken altijd weer met die enorme verbazing... inderdaad naar die reflex van wielrenners. Hoe ze er ook bij liggen. Er zijn sporten waarbij je dan een maand of zes uh, uh, niks doet ongeveer. En zij willen maar door. Zit dat helemaal in de cultuur, in de jeugd van een wielrenner opgesloten? Dat je, word je zo opgevoed als wielrenner? Ja, doordat de sport eigenlijk snoeihard is, keihard is in zijn bestaan als sport. Het is een, uh, dat maakt dat alleen de taaie jongens overleven en professional worden. En dat is nog één ding. Maar op het moment dat je professioneel bent en je moet het blijven... want je wil natuurlijk een langere carrière tegemoet gaan... Dan, dan, dan moet je door stormen heen. Dan moet je over, over golven heen waarvan je dacht dat je er nooit overheen zou gaan. En dat doe je ook. En dan sta je op een gegeven moment in een stadion. van nu ben ik in topvorm. Nu kan ik het laten zien. Nu sta ik er weer. En dan wil je je niet in de weg laten staan door wat dan ook. Door een val, door een breuk, door een noem maar op. En We kennen allemaal de foto's die we nu al gezien hebben die de hele wereld overgaan van, van John Hoogland... Hij is eigenlijk op dit moment het minst bezig met dat. En is alleen maar bezig met van, hoe kan ik in godsnaam verder... en hoe kan ik die trui verdedigen en hoe kan ik mijn tour uitrijden. En dat is wel een hele bijzondere ja, ontstaan van de kracht in de mensen... en de mentale kracht die je daarbij ontwikkelt. Hoe, hoe kijk je als wielrenner dan naar, naar een mooie sol op het voetbalveld? Ja, je kunt er helemaal om lachen. En ik heb het al gek tegen Tom gezegd. Alles met een bal is een spelletje en wielrennen is sport. Zo. <laughs> Dan kunnen we het even met wordt tijd dat we bijna naar het nieuws gaan. Maar we gaan toch nog even door over, over dat wielrennen. Eh, de aanleiding is eh, bizar. Er zijn heel veel valpartijen. We hebben het eerder deze middag even met Jan Jans en Michael Bogen erover gehad. Eh, er worden allerlei geluiden laten horen. Minder renners, minder volgeauto's, andere wegen. Eh, hoe je het went of keert, moet er een soort gezamenlijk overleg komen? Hoe eh, van al die kanten bekeken die Tour toch nog binnen een soort... Is er een grens overschreden wat jou betreft? Kijk, er is een grens overschreden op het moment dat je accreditatie, stickers, kaartjes uitdeelt aan te veel motoren en te veel auto's die niet op hun plek rijden. Op het moment dat je, wat je ook zag, de eerste materiaalwagen van de renner die in het geel rijdt, die zit op plek nummer 8. Er zitten dus acht auto's en, en 16 motoren voor, voordat hij überhaupt bij zijn renner kan komen. Die moet hij allemaal al passeren. Wil hij vervolgens bij, in dit geval, Fouclair... Moeten komen. En dat is, al, dat is op zich al bizar. Dat moet al gereduceerd worden tot twee. En dan hebben we het nog niet eens over alle gastenwagens... die onderweg dus de mogelijkheid krijgen op het moment dat het gat twee minuten is... om achter de kopgroep te rijden. En dan zichzelf voorbij de kopgroep weer moeten rijden... om dan weer het parcours te volgen. En ergens onderweg te stil te gaan staan, weer te kijken. Om vervolgens weer het peloton te passeren en de kopgroep weer te passeren. Om op tijd aan de finish te zijn om daar weer jouw gasten de finish te kunnen laten zien. En dat is wat op dit moment... Ja, speelt in de tour. En dat is ook wat dit vanochtend over vergaderd is door, door meneer Preudon. Daar dat, dat, dat moet een ander gevolg komen de komende twee weken. Dus da, daar gaat iets gebeuren nu. Dit, dit moest als het ware gebeuren om te laten gebeuren. dat iedereen inziet dat uh, de grens overschreden is. Blijkbaar is dit dus nodig om uiteindelijk uh, toch daadwerkelijke stappen te ondernemen. En Gisteren gaf meneer Bredome wel heel duidelijk aan de media, de media, de media. Maar hij is degene die de kaart uitdeelt. En hij is degene die de stickers uitdeelt. En het is iets te makkelijk afschuiven in mijn optiek van wat hij nu doet... door die auto op deze manier neer te zetten als zijnde van dat de media dit bepaalt. De media bepaalt niet. Uh, zij verkopen de televisierechters, zij verkopen de stickers... zij verkopen alle andere accreditaties naar, naar media toe. Dus er zit iets fout. Er zit iets scheef. Nou... Ja. Nou, wij eh, gaan straks hier uitgebreid denk ik, over verder praten. Ook over de, de Tour Kansen, langzamerhand, de van, van, overgebleven favorieten. Want er zijn er heel wat afgevallen. Eh, voor wat we doen, gaan we weer even eh, hier heel even weg terug naar Hilversum. Waarin alle rust eh, Ster Nieuws en Ster eh, Nieuwsblok van half zes zullen gaan volgen. En daarna zijn we met Aard Vierhouten, mooie muziek en van Velsen, weer bij u terug.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 Bij een noodlanding van een vliegtuig op een rivier in Siberië zijn zeker zes doden gevallen. Bij ruim dertig inzittenden raakte gewond. Een van de motoren van de Antonov vloog tijdens de vlucht in brand. En de piloot zag een noodlanding op de rivier en de op als enige uitweg. En daarbij raakte het toestel zwaar beschadigd. In Brussel zijn de 17 ministers van Financiën van de eurolanden bijeen voor overleg over de schuldencrisis. Op de agenda staat niet alleen de tweede miljardenlening aan Griekenland. Maar volgens ingewijden wordt er ook gesproken over de zorgelijke situatie in Italië. De koersen op de Europese beurzen zijn flink gedaald door het zorgen over de financiële positie van Italië. In de Syrische hoofdstad Damascus hebben pro-regeringsdemonstranten de Amerikaanse en Franse ambassade aangevallen. Ze probeerden binnen te dringen en sloegen ruiten in en lieten anti-westerse teksten achter. Een personeel van een visverwerkingsbedrijf in Volendam heeft tussen een lading mosselen 200 kilo cocaïne gevonden. De container waar de mosselen in zaten kwamen, kwam uit Zuid-Amerika. De pakketten met drugs waren door de douane niet opgemerkt. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit het is aangenaam weer momenteel en vooral omdat er niet al te veel wind staat. De zon schijnt, af en toe drijven er wolken over. Er zou nog een enkele bui kunnen ontstaan, maar eigenlijk stelt dat maar heel weinig voor. Vrijwel overal blijft het droog. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland ontstaan enkele mistbanken. Verder is er nauwelijks wind. Het koelt af naar 10 tot 14 graden.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 De wind waait morgen uit het noordoosten en wakkert aan naar matig aan zee. Morgenmiddag en avond windkracht 5 tot 6. Vanaf woensdag blijft het wisselvallig met een stevige wind. Vooral woensdag en donderdag trekken er buien over. Vrijdag zou het weer even droog moeten blijven. Tot slot heb ik nog een bericht voor mensen die last hebben van hooikoorts. Morgen is het gunstig. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Ondanks de vakanties in de regio's Midden- en Zuid-Nederland, nog 17 files, bij elkaar op 60 kilometer. Vrijdelijk op de Ring Amsterdam, de A10, tussen oost en Kloopend Koenplein 6 kilometer. Andere kant op rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Oud-Zuid en Diemen. Op de A20 in de richting Gouda... daar is een ongeluk gebeurd bij Nieuwe Kerk aan de IJssel. Er staat inmiddels 3 kilometer. Bij Nieuwe Kerk aan de IJssel is de rechterreis ook afgesloten. Het is vrijdruk op de A59, Siedelijkse richting Os. Er staat tussen Terheiden en op het Hooipolder 7 kilometer. Je kunt er ook het beste omleiden via de zuidkant van Breda. De omleiding loopt over de A16, A58 en de A27. Ik neem geen ferry naar Engeland. Ik neem een vijf gangen diner. Of het casino, of ik ga shoppen. Meer dan een ferry. Dit is mijn P&O. P&O ferries Via Rotterdam naar Hull of van Calais naar Dover.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 Et voici une formidable chanson française. Dansez maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. We zijn uh, inmiddels alweer bij nummer 59 in onze Tour Top 100. Dave was dat met Danse Maintenant. Het is een uh, zware week geweest voor veel coureurs in de Ronde van Frankrijk. Het was ook een zware week uh, voor de Raboploeg en zeker ook voor de Raboploegleiding. Hun taak was om uh, de renners gemotiveerd te houden in alle ellende die er in het peloton gebeurde. En De zegen van Sanchez maakte natuurlijk uh, gisteren een hoop goed. Nog beter was het gevoel dat Robert Geesink achterliet. Hij begon slecht aan de etappen en verbeterde gaandeweg de dag. Ploegleider Adrie van Houwelingen. Ja, ja, dat klopt. En uh, ja, wij hebben onze doelstellingen zomaar, als we die al hadden zo in, in de auto, steeds wat bijgesteld. In het begin was het zo van, ja, als hij het maar uh, op de fiets blijft... en uh, dan wordt hij gelost op de eerste uh, klim... Als eerste drie ploegmakkers die bij hem blijven, die op hem wachten. En dan ga je al een beetje kijken van ja, hoe, lang, of hoe ver mogen die achterkomen eh, om nog op tijd te zijn. Hoe lang laten we die ploeggenoten bij hem. En eh, je hoopt dat er snel een eh, ontsnapping, een beslissende ontsnapping eh, tot stand gebracht wordt. Waardoor het peloton misschien wat stilvalt en hij kan terugkomen. Nou, dat was gelukkig het geval. Want vier van onze renners waren achter in het peloton en de andere vier waren aan het aanvallen vooraan. Om met het, uh, met het doel om een beslissende ontsnapping tot stand te brengen. Nou, dat, dat lukte gelukkig. Nou, de eerste renners die stoppen na ruime uur fietsen om een plasje te maken. Het valt even wat stil in het peloton en dan kan terug aansluiten. Nou, dat, dat was al een kleine overwinning. Uh, komt de tweede beklimming. En dan uh, zie je ineens uh, Kevin is lossen, je ziet Chavanel lossen. En je ziet Robert halverwege uh, het peloton zich, uh, zich handhaven. Dus, daar was al verbetering. En op de derde call uh, wordt het nog beter. En dan uh, denk je van nou, als hij het maar uh, tot in de finale houdt... dan uh, mogelijk verliest hij wat tijd. Maar uh, toen hadden we er wel vertrouwen in ieder geval dat hij binnen zou komen. En dat lukte. Hij kwam uiteindelijk goed binnen. Acht seconden slechts verloren op uh, nou, een paar klasse mensmannen. Maar hebben jullie gisteren bewust die tactiek gevoerd... dat jullie toch een aantal mannen uh, mee wilden laten gaan in een ontsnapping? Want tot nu toe was het gewoon iedereen in de buurt van Robert. Ja, nee, maar de, gisteren, voor de rit van gisteren in ieder geval hebben wij een verandering van tactiek toegepast. Had het met de rit te maken of had het met Roberts' toestand te maken? Beide, beide. Maar gisteren en gisteren, eer gisteren de ploegentijdrit van de afgelopen week zijn dat de drie ritten geweest denk ik, waar wij succes konden boeken. En euh, nou ja, een van die drie kansen hebben we nu in ieder geval gegrepen. En ik vond gisteren niet gepast om de hele ploeg euh, in dienst van Robert te laten rijden. Of op Robert te laten wachten. Omdat we zelf en ook Robert veel te onzeker waren over zijn situatie. Ja, want het wordt vaker gezegd. Hè? Rabobank, valt nou toch eens een keer aan. Want jullie hebben ook renners die het af kunnen maken. Ja, maar wat ik zojuist al zei. Wij willen wel aanvallen als het tot succes kan leiden. En niet aanvallen om de aanval. Jullie hoeven niet per se voorop te rijden? Nee, we hoeven niet per se in beeld te rijden. We willen heel attractief koersen, aanvallend koersen. Maar liefst wel met succes tot gevolg. En nu? Hij zit daar, hij straalt weer. Uh, het podium, is dat nog steeds uh, zichtbaar? Is dat nog steeds reëel? Nou, ik vind het op dit moment toch een beetje te vroeg nog. Uh, we zitten nu op de rustdag. Het is gisteren beter gegaan. Het gaat vandaag weer beter. Maar we hebben nog twee noem het overgangsetappes tot aan de Pyreneeën. En donderdag zal... Uh, duidelijk worden of een podiumplaats of een hoge positie in het klassement uh, nog mogelijk is. Dat was uh, Adrie van Houwelingen. En uh, Gio Lippens interviewde. We gaan het nog een keer proberen. Zojuist mislukt, maar ik heb goede hoop. Tom van het Hek staat op het podium bij Roel van Velzen. Ja, we gaan een uh, tweede poging ondernemen. We hebben net een ongelooflijk leuk gesprek achter de rug. Wat we alleen samen konden horen bleek achteraf. Dus de luisteraars hebben daar niets van meegekregen. En we gaan natuurlijk niet hetzelfde gesprek weer doen, uh, Roel van Velsen. <lacht> um, dat wielrennen, we hadden het net even gekscherend over... dat al die nummers, die kunnen we allemaal wel op wielrennen van toepassen. Ben jij een, een sportwielerliefhebber überhaupt? Volg je het? Met een schuin oog moet ik toegeven, Tom. Ik heb een aantal vrienden die echt heel erg fanatiek zijn. Dus dan krijgen we al, uh... Een beetje mee, maar en als, ik, en als, als ik dan kijk, dan denk ik wel, het is een soort oersport. Zijn, we het, net over, het zijn het over een soort, ja, ubermensen die, die, die dan maar blijven gaan en die dan ook, zeg maar, na zo'n zo val uh, ja, gewoon weer door willen. Dat, dat, dat, krijg ik, dat kan ik niet uh, begrijpen, maar dat vind ik vind het wel heel mooi om te zien. Dat spreek je ook het meest aan, dat, dat, dat oergevoel wat, wat deze mensen vertegenwoordigen. Want in andere sporten mis je dat een beetje, of dat, dat ziet er wel anders uit? <laughs> oh, jij zei gek, als een voetballer uh, een blessure heeft, gaat hij. Uh, Drie weken aan de zuurstof. Ik weet niet of je die vergelijking helemaal kan trekken. Maar ik vind het wel echt, echt mooi dat je, dat je een man ziet vechten op die fiets. Dat vind ik echt te gek om naar te kijken. Um, fietsen is ook, er worden mensen opgeleid en zo. Je bent zelf ook uh, ongelooflijk beroemd als artiest. Maar ook natuurlijk als jurylid geworden. Dat je met allerlei jong talent. Hoe is het coach? Oh, coach. waar mooi wordt Coach. Hoe is dat om, om, om met jonge mensen, wat kun je dan allemaal al overdragen? En ben jij al rijp genoeg om dat helemaal te doen als coach? Voel ik me ook af toen ik eraan begon. En uh, uiteindelijk weet je dan toch, doordat je dezelfde taal spreekt. En dat is een beetje het verschil. Vroeger had je juryleden, nu ben je coach. Je weet hoe het is om hier om op het podium te staan. Dus je, je kan dat goed overbrengen. Je spreekt dezelfde taal. En, en naast uh, dat is het ook heel erg leerzaam. Je gaat de volgende keer dat je zelf op het podium staat. ben je bewust wat je hun hebt uitgelegd. En uh, wordt het een soort spiegel uh, die jezelf voorhoudt. En dan, dat is heel leerzaam. Ook voor mij is het heel leerzaam geweest. In sport zeggen ze wel eens wat goed is komt snel en je ziet het in één minuut, hè? ze kunnen het of ze kunnen het niet. Als jij die mensen met muziek ziet, voel je dan meteen ook, ook bij zo'n programma, dit wordt er een of dit wordt er geen. Hè? Mm, ja. Nou ja, die auditieliedjes die, auditie die duren volgens mij ook een minuut, dus dat, dat klopt ook. Dan weet je wel of iemand uh, echt talent heeft of een beetje talent of eigenlijk geen talent. Die schrifting is meteen te maken. Wij vinden het mooi dat je coach, maar we vinden het nog mooier dat je zelf ook gewoon je eigen muziek blijft spelen. Wat gaan we, waar gaan we naar luisteren nu? Dit is onze huidige single, die heet uh, Too Good To Lose. Prachtige wielerkreet, hè? Hoeveel van Velsen, dames en heren, met Too Good To Lose. I would hardly put up a fight. Always wanna at the door. Should I run just like before? Till I can't feel a thing anymore. My thoughts are abusing me through the night. I'm all confused. Cause it's too good. Ik zeg het nou maar eerlijk, dit is een jongensdroom, hè? Ja, absoluut. absoluut. Sinds wanneer? Ja, sinds heel lang eigenlijk al. Ik, weet, ik was ook altijd een fan bijvoorbeeld van Erik Breukink. Hè? Dat weet ik nog heel goed, dat hij toen die twee tijdritten won en deden werd. Dat vond ik fantastisch toen. Hè? Nu sta je er gewoon mee te lullen, dat vind ik echt te gek. Toen er nog eens een Nederlander in de gele trui reed. Ja, dat was in 90, meen ik. hè? Toen reed hij nog voor post. 89 maar. is je vergeven. Is dat wel zo? Mij Luxemburg, 1989. Ja en, vol, ja, en volgens mij won die twee tijdritten in de uh, 90 was dat, hè? Voor PDM reden toen. Ja, ja. Ja. Lac de Ja, Jeroen, ik moet eerlijk toegeven dat jij weer meer de hardcore... Nou tegeven ja, tegeven nee, tegeven. nee, kom, daar gaat het niet over, maar jij weet niet helemaal niks. Nee, ik ben, ik ben absoluut een liefhebber. Altijd al geweest. Ja, ja, ja. Ja. Maar niet ik... iemand van bijhouden van eindeloze dossiers? Nou, eindeloze dossiers. Nou ja, Portford zegt dat ik dat toch zo die twee tijden van de verbreuking eruit. Maar ik, ben, maar ik ben wel een enorme liefhebber. En weet je wat ik fantastisch vind hier? Dat je op een andere manier ook naar de koers gaat kijken. Ik sprak Gees gisteren. Ik zei, vrouw, dat zou je wel lekker vinden, hè? rustige etappen. Hij zei, daar hou ik niet van. Dan kom ik er niet goed doorheen. Dan komen mijn benen, mijn benen niet goed los naar die valpartij. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat vind ik mooi om te horen, dat soort dingen. Dat komt omdat jij de andere vragen stelt, denk ik. Ja, is dat zo? Dat stel jij toch ook wel zulke vragen? Ik stel weer andere vragen. Maar weet je, ik was daar heel verbaasd over. Ik zeg, goh, dat, dat vond ik echt uh, opmerkelijk om te horen. En ik ben onwijs fan van Johnny Hoogland. Hè. En dat Hoogland de vind ik, ik vind ik een fantastische coureur. De coureur met een groot hart, vind ik dat. Zeg, en kan dit allemaal wel voor uh, de commerciële? Ja. De is toch van de wereld draait ja, door? Ja, natuurlijk. Ik ben natuurlijk een jongen van de publieke omroep. Hè. Maar het is even een uitstapje in de zomer. Hè. Laat Martin Bosma het maar niet horen. God, zet dit maar niet uit in dat geval. Je... Die, stelt, die stelt vragen hoor, die stelt kamervragen ja, straks. Dit, misschien juicht hij dit wel toe juist. Hè? Dat wij niet in de zomer de hele tijd op onze luie zitten... maar gewoon televisie blijven maken. Ja, ja, ja. Zeg, en als jakhals word je natuurlijk niet geheel gehinderd... door uh, warme contacten in het peloton. Dus jij gaat nu het dopingprobleem geheel ontrafelen? Nah. Waar andere journalisten liever zwijgen om de contacten niet te verliezen? Nee, daar ben ik niet zo mee bezig op die manier. Maar ik vind wel, een echte Tour de France is niet compleet zonder iets van een dopinggevalletje. Ja. Vind je niet? Vind je, hoort er toch een beetje bij. Duurt het te lang? ja, ja we zijn Dat het er over... is, een dopinggevalletje? Nee, ik denk dat het nog wel komt. Ja, ja ik denk dat het nog wel. Zit ja. je erop te hopen? Ja, niet voor de Nederlander, maar ik vind het, voor de reuring vind ik het halve wel aardig, jou. ja. ja. Het is niet compleet, hè? Heb jij dat niet, dan? Dat is toch altijd, hoort er toch een klein beetje bij. Ja, het is iets onvermijdelijks. Hè? Ik bedoel, uh, hoe heet die ook alweer? Die belg Polentier met, die, met, met het, het pompende en de condoom? Willy foot met... de. Ja, wat dat waren nog eens tijden. Dat, dat waren toch momenten? Ouderwets. Ja, tuurlijk. Andermanspis. <laughs> ja, dat soort dingen. Er ja. werd nog wel eens warm gemaakt in de mond van een verzorger. Hè? Ja, ja, Onvoorstelbaar. Ja, dat is niet meer. Nee, ja, dat is misschien ook wel goed, ook, maar toch. Gelukkig maar hebben je je we verhalen, toch? Loop je er nou naar te vroeten, of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, en weet je, ik heb, ik, ik, ik heb ook het gevoel dat de doping echt wel heel veel minder is dan het bijvoorbeeld 10, 15 jaar geleden was. Die gasten worden zo enorm gecontroleerd. En dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. De Tour is nu veel minder zwaar dan 20, 30 jaar geleden. Hè? Ze hebben er alles aan gedaan om de doping te vermijden. Ja, maar het is echt veel minder dus zwaar. Dus is de Tour de Tour niet meer? Ja, dat zijn jouw zeg woorden. ik dan weer. Dat zijn jouw woorden. Ja, ja, ja. Maar het is minder zwaar. Toch? Vroeger in die tijden van post had je nog een ploegentijdrit van 150 kilometer, meneer. Ik geloof dat Peter winnen ooit een bergetape won van 300. Nog wat. Ja, waar heb je het dan over? En wat neem jij zelfs, s'avonds? Nou, gewoon. 60 bier in een lijntje koken en dan gaat het alweer, hè? Maar jij hoeft niet naar de controle? Nee, gelukkig niet. Jakhals Erik, was dat... Ja, een lollige samenspraak uit Frankrijk van twee heren. <laughs> Met je Wielaert. Ja. Aart... Uh, nog even terug naar uh, Johnny Hogeland. En eigenlijk wilde ik toch ook nog even terug naar Juan Antonio Fletcher, de man die, uh, die echt keihard uh, tegen de grond werd gereden uh, gisteren. Heb, heb jij nog iets van hem gehoord? Ik, Michael Bogert had Steven Jong even gesproken. Maar... Ja, kort statement uitgebracht. Uh, ik heb zelf Steven ook gesproken en hij gaf aan ja, wat Johnny in het prikkeldraad valt in het weiland en, en alle kanten op gaat gaat uh, Juan Antonio op de grond, op het asfalt. Dus die, en, en die maakt ook een behoorlijke duikeling... duikeling met, met dezelfde snelheid en met dezelfde impact. En dan niet zozeer in, in snijwonden en, en hechtingen... maar wel in blauwe plekken, gele plekken en paarse plekken. Dus die, die zit ook niet prettig op zijn fiets... en die zit ook met gemengde gevoelens. En die had de dag ervoor zich een beetje getest om die dag toe te slaan. Dat ja, was zijn al, dag. En ja. ook hij zat daar, net zo wat, wat, wat Johnny aangaf... Van, daar kan ik mijn punten pakken. Daar moet ik ervoor gaan. Zat hij ook op de fiets. En ze zaten in die koproep van vijf. En ze gingen ook voor die eindoverwinning die ze uiteindelijk niet hebben kunnen bestrijden. Dus dat is in en in triest voor, voor iemand die ja, op het top van zijn kunnen... en op, in de vorm van zijn leven zit. Allebei ook. Ja. Dat hebben ze laten zien. Dat ze mee kunnen strijden vooraan. Eh, wat we ook heel duidelijk zagen is dat eerdere, eerdere jongens die in die ontsnappingen zaten de eerste week... Die zaten allemaal al voor de helft van de koers waren die gelost. Die dachten voor waren ze gelost. Sony zat daar weer wel. Ondanks dat hij al eerder al in die ontsnapping heeft gezeten. Ook uh, Fletcher zat daar weer wel. Dus dat wil wel zeggen dat jongens zo goed op hun niveau zitten. Ontzettend tegen die, tegen die alle grote prijzen binnenhalen. Die, die toppen inzitten. En dat je dan zo uiteindelijk je vakantie vergooid wordt door het toedoen van een ander. Ja, maar dat, ik dat had hem zo het graag nog even gehoord omdat ik het gevoel had dat er echt stoom uit zijn oren kwam. Ja, zeker. Het gebaar van, van, van uh, Tony op de tv, nadat nou, hij ingelopen werd op het peloton, dat zegt natuurlijk alles. Het, het, het is een het cynische klap. Ja, ja, die vechtlust die je in je hebt, die, die, die, die, die, die, die, die, die daalt gewoon helemaal in, in, in, het, in het onmacht, in het, in het geweldige niets. En bij Team Sky hebben ze een algemene, ja, uh, moet je het zeggen. Een code? Ze hebben gezegd, we zeggen niks meer. We laten het over aan onze advocaten. En wij, uh, wij willen nu even ons beraden op, op, op feiten en op werkelijkheden. En dingen die er gebeurd zijn. En we willen dit uitzoeken. Kijken waar we hiermee weg kunnen komen voor onze renner uh, Antonio Fletcher. Dus... Dat is een heel andere benadering. In het nieuws was ook meteen dat het Franse parket en dergelijke onderzoek zijn gestart. Ga je ook zien dat er een soort schoon, straatje, schoonveegactie komt... omdat iedereen nu wil proberen de schuld uiteindelijk ergens anders te leggen? We krijgen een soort juridisch gevecht meteen. Hè? Ja, er zal natuurlijk wel wat loskomen. En dat is dus natuurlijk de vraag. wat, wat meneer Prudum zegt, die wijst naar de auto de chauffeur... maar ik denk dat hij zijn straatje ook niet geheel schoon is... En het is een beetje begonnen het steekspel van uh, wie is oorzaak, wie is verantwoordelijk en, en waar ligt de schuldige. En ik denk dat daar uh, voor zowel Johnny Hogeland persoonlijk als Groenland uh, Tony Fletcher persoonlijk nog, uh, nog een verhaalsrecht ligt. En ik denk dat ze daar ook allebei gebruik van gaan maken. Nou waren er zelfs mensen die zeggen, ja doorrijden na een aanrijding, dat is in het dagelijks verkeer een, een delict zelfs. Um, nou gaan we niks goed praten over die chauffeur. Maar er zit er ook wel enige logica in dat hij van de schrik bijna eerst even, even doorred. En als hij was stil dan was de schade misschien nog wel groter geworden. Ja ik denk dat het goed is dat hij met 180 per <laughs> uur verder gereden is. En dat hij zeker niet is stilgestaan. Gezien de ploegleiders die erachter zaten die uit auto de auto's ja. sprongen. En met alle uh, dingen van dien. Dan kun je gekke dingen gaan doen. En, en wat dat betreft is het misschien beter dat hij door is gereden. Aan de andere kant is het natuurlijk heel erg spijtig ja. dat hij door is gereden. Dat hij je, dat je, dat je, dat ineens het gevoel krijgt dat er medeleven is voor, voor het feit wat daar gebeurt. Dat is een beetje tweeledig. Zullen we uh, nog even naar Edwin Cornelis gaan? Die, die staat hier ergens. O oh, daar, ik zie hem al. Zo, zo groot is het nou ook weer niet, het domplein. Uh, dat, dat is en... heel overzichtelijk. Uh, uh, Schilder, kom er even bij. Ja, <laughs> ja lo loopt hij zo weg, zeg? Finest moment en dan rent hij keihard het plein af. <laughs> dat is ook wat. Uh, want uh, ja, we kijken hier nog steeds naar, uh, naar de afbeelding van, uh, ja, van de straatschilder. Uh, die we al eerder hebben gehoord, die was bezig met een vrouw op een fiets. Hè? En uh, ja, die fiets die was in eerste instantie nog niet helemaal af. Maar nu. Nu is die al redelijk af. Maar uh, ja, het is natuurlijk een beetje raar hè, voor de radio een uh, straattekening. Ja, Moeten we even visualiseren? Misschien, ik zei het al, een vrouw op een fiets. Hoe, hoe, wat stelde het precies voor ook alweer? Uh, nou, het is een oude uh, rijwielposter. Ik vond hem wel toepasselijk voor de Tour de France. Ja, je hebt het voorbeeld hier uh, voor je liggen. Je hebt dat dus nagetekend en dat doe je dan op een ondergrond? Dat is in dit geval... Uh, in dit geval is het dakleer. Maar normaal doe je het gewoon op, uh, op, de, op de grond, uh, ja, op straat. Ja, alleen hier de, zijn de, de, de straatstenen wat grof. Dus, uh... Was het voor jou een uitdaging om iets met wielrennen te doen? Want dat is niet zozeer jouw specialisme. Uh, nee, maar goed, uh, er zijn genoeg uh, dingetjes te vinden over ja. wielrennen. Ja. Wat drukt het uit als je het zo ziet? Uh, nou, het, het drukt uh, enthousiasme voor uh, fietsen uit. Ja, ze ziet er best gelukkig uit, die vrouw op die fiets. Die dus inderdaad met haar vinger naar de sterren wijst. Uh, ja, ik zei het al, het is niet jouw specialisme. Want binnenkort naar Liverpool, Beatles. Ja, ik ga in, uh, we gaan met een team uit uh, Utrecht gaan we van straattekenaars gaan we in Liverpool... Een, uh... Een grote 3D-voorstelling van de Beatles maak. Kijk, dat is ook wel weer voer voor inspiratie, lijkt mij. Ja, ja, zeker. Ja. Zo reis je dus de wereld over? Uh, ja, zo'n beetje wel. Ja. En kun je dus inderdaad ook als uh, straatartiest leven? Uh, dat is te doen. Het is hard werk, maar uh, het kan. Ja. Ja. Uh, je bent nu verkocht aan het wielrennen? Uh, nou, een beetje. Ja, ik, ik, luister, ik luister veel naar Radio 1, dus ik hoor het... Uh vaak voorbij komen. Dus verknocht misschien aan wielrennen, maar misschien ook wel aan radio. Onze uh, straattekenaar die dus een prachtige afbeelding van de dame op de fiets in Utrecht heeft gemaakt. Ja, dat is fijn hè? Dat horen we graag. Verknocht aan Radio 1. Dankjewel Edwin Cornelissen. Straks nog een half uurtje Radio Tour de France. Aard Vierhouten blijft zitten. Ja, nou, blijft gewoon zitten. Ja. ja, blijft gewoon zitten. Misschien praten we wel even over de etappe van morgen. Dat lijkt me ook een goed idee. En uh, Roel van Velsen komt natuurlijk ook nog optreden. Nog een half uurtje, dus tot uh, na het nieuws van 6 uur. Tot zo. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl De SpaarOnline-rekening is dé spaarrekening met een toprente van 2,7%.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 En dat moet dan ook wel iets opleveren. Zo is het toch? NCUI, de grootste opleider van werkend op Nederland, heeft een breed aanbod erkende MBO, HBO en Masteropleidingen. Hoe hoog leg jij de lat? Dit is Radio 1.